Ik ben Stef en dit het nieuws van NWS op 3. Komende dinsdag gaan alle politiebureaus 24 uur lang dicht. De vakbonden van de politie voeren al maanden actie voor een regeling om eerder met pensioen te kunnen. Maar er komt maar geen deal en daarom doen ze er dinsdag een schepje bovenop, zegt deze vakbondsman. Eerder zijn we al gestopt met het bekeuren van lichte overtredingen. En de flitscontroles langs de snelwegen minder hoog af te stellen. Waardoor er dus aanzienlijk minder bekeuringen uitgeschreven worden. Dinsdag gaan alle politiebureaus in heel Nederland 24 uur lang dicht. Dat betekent dat burgers daar niet meer terecht kunnen voor het doen van hun aangifte. En ook worden alle gemaakte afspraken van komende dinsdag bij alle politiebureaus verzit. De man die bekend staat als de almeloze kruisboogschutter hoeft niet naar de gevangenis. In hoge beroep kreeg hij alleen tbs opgelegd en een lagere rechter deed dat eerder ook al. Drie jaar geleden stak de man zijn buurvrouw en haar nicht dood en schoot daarna met een kruisboog op een politieagent en een verpleegkundige. Maar hij had een langdurige psychose en is daardoor ontoerekeningsvatbaar, zegt de rechter. Een opmerkelijk telefoontje van een hotelgast in Den Bos. Die belde 112 omdat de kraan van het bad niet werkte. En omdat er te weinig handdoeken in de kamer waren. Ja, echt niet oké, okay, zegt de politie. Ze hebben de verbinding meteen verbroken. En zeggen nog maar eens dat je voor dit soort dingen echt niet 112 moet bellen. En de lijn moet natuurlijk vrij blijven voor noods en gevaar. En dan nog verdriet in en rond Deventer. Want woensdag overleed plotseling de eigenaar van voetbalclub Go Ahead Eagles. naar een hartaanval. Kees Vierhout heet hij. Mensen kunnen komende woensdag afscheid van hem nemen in het stadion. En daar hebben supporters nu al bloemen neergelegd, zegt de directeur van Go Ahead. We gaan dat ook heel mooi denk ik inrichten voor aanstaande woensdag. Uh, zodat we iedereen de gelegenheid uh, kunnen geven om uh, afscheid te nemen op uh, zijn of haar uh, wijze. Het was echt een, een vader voor, uh, voor alle medewerkers. Uh, hij wist uh, van, van de hoed en de rand wat er speelde. Ja, Kees Vierhouten was 51 jaar. Het weer dan nog. Vanmiddag in het noorden wat wolken en wat spetters. Verder blijft het overal droog en is er behoorlijk wat zon. Later vandaag komen er wat stapelwolken aan. En is er nog kans op een buitje bij een graad of 18? ZFM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 you yeah. Die zoete koude tijd, waar is die in de gauwheid? Leven die al geen jouw Wie kan me nog vertellen van die dagen in verlegen? Het valt me nogal tegen om tot ziens te moeten tellen. Als wel <inwegeenckel> wel een Zeg maar, als je niet kan, blijft nog heel seconden <information> Zal straks even zien? Nee, Maar die komt we niet. Ja, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, nee, Meisjes wachten nachten op de god Shalom Onra. De draak bewaakt Ophelia, die in de laan der Leguanen met jasmijn onder platanen terugdenkt aan Antarctica. Helion verkracht daarna voor mijn ogen Ariadne. Zacht glazuur is Babylon. Appelgoud glanst helder in de stralen van de zon, daar rijst herborn Helion. Door de gongen onderbroken spoort de zon in stroken voor de poort omhoog. Helion dood -o weer om voor de ogen van Apollo. Zacht glazuur is Babylon. Meesters heffen horens voor de witte stenen God, Elisee beweent het lot. Als het leger heeft gestreden, er zijn meesters overleden bij het eerste lentefeest. Helion speelt de bigot voor de ogen van Emezes. Zacht azuur is Babylon. De meisjes wachten nachten op de god shalom Omra. De draak bewaakt Ophelia Die in de laam der leguanen met jasmijn onder platanen terugdenkt aan Antarctica. Helion verkracht daarna voor mijn ogen Ariane Zacht glazuur is Babylon Sampelgoud glanst helder in de stralen van de zon, daar rijst herboren helium Door de gongen onderbroken, spoort de zon in stroken voor de tongenpoort omhoog. Welkom bij het ZFM radioprogramma, morgen is het weekend. Oekoe vibes. Oekoe vibes. Terugluisteraars, ja, ben je, goedemorgen, nee, morgen, morgen is het weekend, uh, ja, drie platen verbouwen bij de groot dit keer, als het begin van tweede uur, om jullie gewoon lekker te verwennen met mooie Nederlandse muziek. Het is mooi weer, dus op naar de zomermuziek. wel lekker bezig. Ja. We zijn. <laughs> Mogen je <zomaar> zijn platen? <laughs> Absoluut. <laughs> ik had net een, een leuke die, die wil ik even oh. voorlezen. Even naar boven, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven, naar boven. Dit gaat over het aankomende WK. Oh, ja. Daar heeft uh, het ministerie van uh, welk ministerie was dat? Oh, die dan? ja. <laughs> Het ministerie van uh, Sport en Welzijn heeft een uh, brief gestuurd naar alle Nederlanders. Aan, althans, aan het mannelijke gedeelte. Geachte meer, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport is een onderzoek gestart naar de lengte van het geslachtdeel van de Nederlandse man. Alle mannen worden verzocht hun erectie te meten. Mocht hij onder de 15 centimeter blijven... dan worden deze mannen verzocht de aankomende weken... oranje vlaggetjes voor hun huis en aan hun auto's te hangen. Hartelijk dank namens het ministerie van uh, Volksgezondheid, uh, Welzijn en Sport. Ah, ja. Ik vond hem leuk. <laughs> Wedden dat ze het massaal gaan doen, die mannen. <laughs> <laughs> Kun je eentje lagen? Even iets hoger nee, de andere kant op. Ja, is wel een Nee. Zijn? Yoga voor wijnlovers. Oh. Dus uh, op, je, op je hoofd neerzetten dat de wijnfles blijft staan. Ja? Bruggetje maken. Elke keer moet de wijnfles blijven staan. Er mag geen uh, alcohol uitvallen. Bij het denken van uh, misschien zijn het letters of zo. Maar... Nee. nee, het zijn geen letters. Het zijn uh, oefeningen. Hebben we ook nog wat serieus? Dus. Of, uh... Hebben we nee. nog wat uh, serieus uh, dingen? Uh, nou ja, ik, de, over de Russische. Uh, Althans, dat ja, de, Russen, ja. de, de Russen aangevallen mogen worden op hun eigen grondgebied. Ja. Dat het toch wel een beetje support. Ik ben nou een uh, documentaire aan het kijken op Disney... over uh, de tijd na de Tweede Wereldoorlog. Hè. Mm -hmm. Dat de invloed van het communisme zo groot is natuurlijk. Hè. Ook in... Uh, vooral in Azië natuurlijk. Hè. Met Vietnam, hoe we dat... Hoe ja. oorlog En de Cambodja. Uh, uh, Ongelooflijk. ja. Er zijn een hoop fouten gemaakt, hoor. Er zijn heel veel fouten gemaakt. Ja. Dat, uh... dat is heel apart, inderdaad. Ja, ja de, de, de, de, ik, ik vond het ook altijd zo raar. dat uh, Daar hebben de, de, de, de, de Russen wel heel veel ingeleverd, hoor, voor de Tweede Wereldoorlog. Dat, uh, dat Hitler aankwam. Ik geloof dat uh, 20 die miljoen Russen, Russen gestorven zijn al. Ja. Ze hebben ook ja, iets van 20, 20 miljoen of zo, ja. 25 miljoen. Ja, ja die. Uh... Die baas, die Stalin, was geen lekkertje, hoor. Nee. Maar ze zijn ook nee. Polen binnengevallen. Eerst is uh, Rusland... Nee, Duitsland is Polen binnengevallen. Ja. En twee, jaar, twee weken later is Rusland. Ze zijn uh, Polen binnengevallen, ja. Dus ze eerst nog vriendjes. Ja. En daarna zijn ze het, ja. Ja. Nou ja, kijk, het is ook niet voor niks... dat zowel Estland, Letland, Litouwen... kijk, die vroeger onder de Sovjet-Unie gevallen zijn... Ja. dat die zo fanatiek zijn van... alsjeblieft, Wester, let op, want... Ja. Het is niet echt uh, nee, zo'n lekker, uh, nee. lekker volkje hoor, dat, uh, dat nee, Rusland. Niet, nee. Nee, nee, dat is waar. En bij Potsdam nee. hebben ze natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog... Toen was de uh, oorlog met Japan was nog niet eens voorbij. Nee. Maar toen hebben ze Europa al een beetje verdeeld. Hè? Ja. En dat was ook uh, dat was echt een slechte zaak, ja. Ah, ja en op een gegeven, gegeven ge moment hebben ze een wedstrijdje gedaan. Wie is het eerst in Berlijn? Ja. En, en vanaf daar hebben ze het opgedeeld ook. Ja dat is gewoon best heel raar. En ook de invloed van de atoombom is heel belangrijk geweest. Want die hadden ja. de Amerikanen eerder dan de Russen. Want de ja. Russen waren in principe doorgaan he, met uh, het veroveren van West-Europa. Ja. Maar toen heeft uh, ja, die Truman, die president van uh, Amerika, heeft gezegd... Nou, dat uh, doe je niet, want we hebben een nieuw wapen. Ja. En dat en, is toch uh, wel goed geweest. Het ja. Ja. Ja. is toch wel interessant, hoor, die uh, geschiedenis. Ja, ja, ja, ja, zeker. Met, ook, ja, dat wist ik allemaal niet inderdaad. Die Fransen daar in Vietnam, die zijn ook bezig geweest zo. Ja, ja, op een gegeven moment hebben de Fransen verloren en die hebben de opgegeven, en toen is Amerika erin gesprongen. Ja, ja, ja. En, uh, ja met de go goedkeuring van de VN. Want hadden we toen al, dus uh, toen zijn ze daar bezig geweest. Ja. ja, maar ze zijn er wel als enige ingedoken. En er nee, nou ja, dus is ook wat uh, uh, Nieuw-Zeeland is er gekomen, Nederland volgens mij ook, Frankrijk en, Maar dat, en dat is in Korea en, geweest, toch niet in Vietnam. Ook in Vietnam volgens mij hoor. Ja. Oké. Okay. Dat, ook, dat, dat ja. wist ik dan niet. Korea ook inderdaad. Ja. Dus. Maar goed, we hebben het erover. Muziek, Kim ja. met Cambodja. <totstutters> Nog een uh, dingetje die we ook voorlezen. Maar het moet weer helemaal nou, naar boven toe. OUVa, ja. Nou. ja, ja, ja, ja. ja. Ik, uh, ik heb een hoop onzin op mijn uh, Facebook staan, merk ik. Ja. <laughs> ja, <dat> <laughs> Oké, okay, ik heb er eentje. Uh, een vrouw stuurt een WhatsApp berichtje naar een man. Schat, vergeet niet op uh, weg naar, uh, van je werk naar huis om een brood mee te nemen. Je vriendin Sylvie zei dat, je, dat, ik, uh, dat ik je nog de groeten moest doen. Sylvie, wie is Sylvie? Vrouw, niemand, ik wilde gewoon uh, dat je antwoord gaf... zodat ik weet dat je mijn berichtje hebt gelezen. Man, nou. Maar ik ben nu bij Sylvia, dus ik had gedacht dat je ons had gezien. Vrouw, wat? Waar ben je? Man, nou, vlak bij de bakker, vlak voor de deur. Wacht, ik kom er nu aan. Vijf minuten later, vrouw. Ik ben nu bij de bakker, waar ben je? Man, ik ben op het werk, maar nu je toch bij de bakker bent, neem meteen even een brood mee, schat. We doen het even opnieuw, ben ik de man en jij de vrouw. Oké. Okay. <laughs> Oké. Okay. Schat, vergeet niet op, uh, op weg naar je werk, uh, van hu naar huis toe een brood mee te nemen. Je vriendin Sylvie zei trouwens dat ik je de groeten moest doen. Wie is Sylvie? Niemand, ik wilde gewoon dat je antwoord gaf, zodat ik weet dat je mijn bericht gelezen hebt. Maar ik ben nu bij Sylvie. Ik dacht dat je ons gezien had. Wat? Waar ben je? Nou, vlak bij de bakker. Vlak voor de deur. Wacht, ik kom er nu aan. Ik ben bij de bakker. Waar ben je nu? Ik ben aan het werk. En nu je toch bij de bakker bent... neem meteen een brood mee naar huis. <lacht> Wat hè, samen. Goed hè, samenwerking. Het gaat Dennis niet toch veel beter? <lacht> ik hoop dat dus ze het snappen, ja. Ach, ach. We ja, zijn wel lekker bezig vandaag. Maar ja, die zijn nog ook wel leuk van die uh, ooievaar? Welke van die olie Ik ga kijken naar de ooievaar. Ooievaar, ooievaar. Ja, Even nog verder, nog ja. verder. Die ook niet. Nee, ik zou het nog doen. Of nog iets verder. Ja. Nee, Bijna, bijna. bijna, bijna. Hé, hey, ik sta er niet meer. Nou, Wat is er? Hier Oh ja. Mama, wat doet de ooievaar eigenlijk als, uh, nadat hij kinderen heeft afgeleverd? Op de bank liggen en voetbal kijken, schat. <lacht> <lacht> wijsheid. <Tegeltjeswijsheid. lacht> en ze komen we die twee uur wel door. Even muziek tussendoor, ja, sorry. <lacht> Diesel met Sassalito Summer MUZIEK <lacht> <coughs> My love, if you smile, send me your smiles. If you're sleeping, send me your dreams. If you're crying, send me your tears. I love you. But I'm in the toilet. What should I send? <laughs> Je was te laat, je bent weer te laat, dus uh, welke, welke heb je nou net gedraaid, je mag het weer overnemen. Ik moest rennen. Moest je ja. rennen? Ja. Baby, I feel good from the moment I rise. Agenda agenda. agenda. agenda. Ja. Da. We gaan uh, zondag 9 juni in Stanford Alive. Bij uh, Mango Wietsbar. Uh, okay. Op de. Ja. Hè? Ja. Toe, ja. En het is altijd een heel groot feest: uh, luieren, hangen, dijnen, flaneren, swingen, dansen, chansen. losgaan oh ja. en ver verorberen. Losgaan en verorberen? Losgaan en eten. Ver, of, ja. Verorberen, nou maar goed. En dan vooral deze, in deze volgorde. Dansen en de, op het lekkerste muziek met, de muziek met de voeten in het zand. En de handen in de lucht. Is Zandvoort Alive. Ik hoop dat het een beetje lekker weer is. Nou, ik hoop het ook weer ja. Ja. En uh, 22 juni is uh, Mandari uh, Krijtkunstfestival. Uh, Oh, dat is ook wel leuk. voor alle leeftijden. Ja. Dat is echt zo leuk. Dat is elk ja. jaar. En dan uh, 22 juni tot uh, 24, nee, 21 juni tot, tot 23 juni is ook weer de uh, historic uh, Grand Prix. Ja, oh ja. 22. Die. Uh, ja. Ja. ja. Dus. En de ZFM ook weer uh, te radio, hè? Ja, ZFM moet weer de uitzendingen daar vandaan. Ja. Vorig jaar hebben wij daar uitzending gehad. Zullen we nu de laatste ook daar vandaan doen? Nee toch? Of wel? Of niet? Of wel? Of wat? Wat? Wat? Ja, we kan, je moet wel alles pro daar neerzetten. Ja. daar ja. ja. nou. hebben er geen zin in. Nee. nee. Nee. gaan we niet doen. En volgens mij was het al iets. twee jaar geleden hoor. Nee, volgens mij was het vorig jaar. Ja, jij bent toch in de warme jaren. Oh! oh, oh. oh, oh. oh. Je zit er een jaar naast. Zit ik, er een, ik zit er nee, helemaal niet een jaar naast. Nee, ik nee dan. volgens mij was het vorig jaar. Nee, twee jaar geleden alweer hoor. Twee jaar geleden? Ja. 22. Ja, zoek op. We zoeken het op. Oh, uh, ik, ja, ik, en in ja, de agenda. Ja. Agenda zijn we mee bezig. In de stad Schouwburg is uh, vanavond en zondagavond... de man van La Manche met uh, Huub van der Lubbe als Don Quixote. Oh, ik las Huub van Stapel maar. Huub van Stapel, van de Lubbe, van, uh, van Bluff is die toch? Ja, oh. Is die van Bluff? Nou, in ieder geval een Zeelse band. Ja. Uh, eindvoorstelling van het Nova College is woensdag 21 juni. Het Capino Ballet is donderdag 13 juni. Danshuis Haarlem is zaterdag 15 juni. En dan doen we de rest weer volgende week. Vreek de Jonge, daar heb ik kaartjes voor, de Zeeuwse ja. jaren. Dat is donderdag 20 juni, is een speciale uitzending en... Uh, ja, dan gaat hij zijn boek bespreken. Hè? Gaat hij zijn boek bespreken, ja. je heb zit zitten denken, is dat wel leuk. Ja. Ik heb geen idee. Nee. Ik kom erachter, ik ga ja. erheen. Oh, ben benieuwd. Dus, dus uh, kan je vertellen, en het je is je kan alleen in Haarlem en alleen die avond. Ja? Dus, uh, ja. Nou, oh, wachtlijst, ja. Oh. Dus die is al uitverkocht. Ja. Dan is er in de liefde... Uh, Fleur Verhoef, die is al uitverkocht... De volgende is pas in. 7-7. Uh, ja. oh, ja, dat, allemaal... dat vind ik nog wel een end ja. uh, fietsen. Wat is er in de film? Daar is 9 juni. Is daar uh, Elia Dess. Oh, oh, <laughs> Agoya? Ziet wat? er heel ruig uit. Ja, die komt van de Buena Vista Social Club. Al oh, vandaar. Ja, ja wat zegt dat zegt dat jou wat? De ja, Buena Vista Social Club wel. Oké. Ik de okay. je Cubaanse band, ja. Al die oude mannetjes. Ja, dat ja, zo ziet dit er ook wel uit, ja. <laughs> <laughs> ja. Dinsdag 11 juni, vanaf om 8 uur, is het stads stadsorgelconcert in de Grote oh, oh. of Sint-Bavelkerk. Ja, ja. En dat lijkt me is ook altijd wel indrukwekkend. En dat is het zo'n beetje. Ja, zeker. Ja, ik ga zaterdag naar uh, de schuur. Er staan weer leuke, twee leuke films op. Uh, Oké. Okay. Het programma is middags om kwart voor vijf en om half vijf of zo. Dus. Eén van die twee ga ik bezoeken, ja. En de schuur. Ik ga even kijken welke het is. S de sch schuur. Ja. Agenda. Zaterdag zei je? Ja, morgen. Is dus vrijdag. Ja. Vrijdag, vrijdag, vrijdag, vrijdag, vrijdag, vrijdag, vrijdag. Zaterdag. Hoe laat? Ja, eh... Uh, The end, of the, uh, the, uh, the end We Start From? Ja, zullen we Royal Hotel. Royal yeah. Hotel. Uh, Judy Carmen schittert in een spannende, realistische klimaattriller. En yeah. de Royal Hotel is uh, twee jonge vrouwen beleven een ware nachtmerrie... Uh, op een backpacktrip in Australië. Yeah. Lijkt me die yeah. eerste... De, de, de end we start from lijkt me leuker. Ja, mij ook. Want die, Weet je, die daar zijn er al zoveel van. Ja, dat vind ik ook, ja. Worden die mannen weer verkeerd neergezet? Daar nou, heb ik ook wel genoeg van. Worden mannen weer verkeerd neergezet? Hoe bedoel je dat? <lacht> ja. Leg dat eens uit. Vertel. Waar zit je mee? Kom maar, ga maar liggen. Vertel maar aan dokter Marja <lacht> wat er allemaal aan de hand is. 7 juni. Maar bijna goed. 7 juni. Maar 7 goed. juni. Da, da, het had zomaar 6 juni kunnen zijn. <laughs> ik schreeuw een dag en jij stelde een jaar. Maar wat, wat zie je? waarom? Nee, ik zit Nou, nee. <laughs> nou, zoek het maar ik, uh, ik, ik ga nu bekijken in mijn agenda jaar geleden. Ja, oké. Okay. Nou, Luister, met. we nemen weer afscheid natuurlijk met uh, ja. Always Look on the Brightside. Uh, na ja. deze uitzending nog twee uitzendingen. Dus hebben jullie nog tips? Willen jullie nog petities inbrengen? Laat het ons via de alles website weten. Ja, alles is welkom. Prettig weekend en tot volgende week. Okie do. Always look on the bright side of life. Always look on the light side of life. If life seems jolly rotten, there's something you've forgotten.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 For life is quite absurd, and death's the final word. I know sir. With a bow. Forget about your sin. Give the audience a grin. Enjoy, enjoy it. It's your last you chance. Out. So always look on the bright <laughs> side of death. I just <laughs> before you draw your terminal breath.